Op de een of andere manier spreken robots erg tot de verbeelding. Mensen zijn altijd al gefascineerd geweest door automaten. Al in de oudheid maakte men machines. Men bouwde ze van hout en er werden houten tandwielen in verwerkt. In het toneelstuk Rossum's Universal Robots, ofwel RUR, gebruikte Karel Čapek in 1921 voor het eerst het woord robot, dat in het Tsjechisch werker betekent. Er zijn veel films waarin robots de hoofdrol spelen en er komt ook steeds meer speelgoed op de markt waarin robotjes worden gebruikt. Waar komt deze interesse in robots vandaan? Dat is natuurlijk voor iedereen weer anders, maar het lijkt erop dat het vooral leuk is om een dood ding te laten bewegen en dingen te laten doen die je hem opdraagt. In de 18e eeuw ontstond er een ware rage om allerlei apparaten te maken die op mensen of dieren leken. Zo maakte de Fransman Vaucanson in 1739 een mechanische eend die kon lopen, kwaken, eten en poepen. Hij probeerde de indruk te wekken dat hij iets levens had gemaakt. Het was het begin van een ware rage. Door heel Europa werden er automaten gemaakt die bijvoorbeeld konden schrijven of piano spelen. De Oostenrijkse baron van Kempelen bouwde in 1770 zelfs een machine die kon schaken. Veel hooggeplaatste personen werden erdoor verslagen. Niemand begreep hoe een machine in staat was om dat voor elkaar te krijgen. Het was uiteindelijk Van Kempellens tijdgenoot Edgar Allan Poe die beredeneerde dat er een dwerg in het apparaat verborgen zat die de schaakmachine zijn brein gaf. Daarmee was ook meteen de behoefte geboren om een echte schaakmachine te bouwen. Het idee erachter was dat als je in staat zou zijn zo'n soort machine te maken, je tegelijk zou kunnen ontdekken hoe het menselijk brein werkte. Het zou echter nog tot in de 21e eeuw duren, voordat met de komst van de computer de mogelijkheid zich voordeed om dit daadwerkelijk te realiseren. Wat iedereen voor onmogelijk had gehouden, gebeurde uiteindelijk in 1997. De computer versloeg wereldkampioen Schaken Kasparov. Helaas bleek dat we daarmee nog steeds niet wisten hoe mensen dit moeilijke spel onder de knie konden krijgen. De computer won omdat hij zo verschrikkelijk snel kon rekenen, niet omdat hij zo slim was. En dus moest men verder op zoek naar het geheim van intelligentie. Het idee was nu dat intelligentie niet alleen te maken had met denken, redeneren en puzzels oplossen, maar dat je daarvoor ook moest kunnen zien, voelen, communiceren met anderen en een lichaam moest hebben.